Avro Hilversumin. Hallo Betty, ik ben thuis. Ik ben in de keukenschap. Oh, wat wil het ons wat aan? Ik heb een rot dag gehad op kantoor. Jansen ligt thuis met griep. En die bespreking met Hoflaert is zo lang uitgelopen dat mijn lunch erbij ingeschoten is. En als ik er nou nog wat mee opgeschoten was. Maar nee hoor, we zijn geen steek verder gekomen. En als je dat er allemaal gehad ik kan hebt. Het niet verstaan. Oh nou ja laat maar, ik schenk je wel een drankje in. Zei wat Harry, daar mannetje van me. Mm. <laughs> zo, zo beter. Alle machtig Betty wat raak ik? Ja, ja Harry het spijt me. De vistiks uit de diepvries zijn verbranden. Oh Toen toch ik... niet weer vistiks, hè, liefje? Ja, nee, nee, ze zijn juist verband. En toen heb ik een paar bevroren hamburgers in de pan gedaan. Om boter te besparen in dezelfde pan, natuurlijk. En toen is de buitenkant van de hamburgers blijven plakken met ah. aanbaksel van de vissteeks. En toen. Nou, wat ga je nou doen, schat? Uh, ik ga mezelf nog eens inschenken. Heb ik wel nodig. Oké? Okay? Nee, nee, dank je. Nou, in ieder geval. Ik heb alles wat niet verband was door elkaar gehusteld en de ketchup over gegooid. Zal ik het opdoen? Ben je zoveel? Uh, ja, ja, kijk eens, Betty. Ik. Uh... Ik geloof niet dat ik zoveel honger heb eigenlijk. Ik ga liever even een straatje om. Ik moet trouwens nog iemand ontmoeten voor de zaak vanavond. Ik heb afgesproken in het kroegje op de hoek. Wat? Nee? Ja, voor Ja, maak je maar geen zorgen. Ik heb goed geluncht. Oh, ik dacht dat je zei dat je lunch er weer ingeschoten was. Heb ik dat gezegd? Niks hoor. Je moet je vergist hebben. Oh, ik heb geweldig gegeten. Allemaal op kosten van de zaak. Harry. Je liegt. Ik? Je weet heel goed dat ik geen leugen over mijn lippen kan krijgen. Nou, tot straks dan. Hè. Ik maak het niet te laat. Ik weet wel waarom je weggaat. Om het verbrande eten niet? Harry, ik heb je toch gezegd dat het me spijt. Horen schat, we zijn al drie maanden terug van onze huwelijksreis... en ik moet eerlijk zeggen dat ik zo langzamerhand een beetje moe begin te worden van dat dieet van jou. Diepvries diepvrieshamburgers, diepvries hamburgers, diepvries kroketten. En nou vanavond diepvries aangebrand allerlei. Oh schat! Je krijgt verdorie, je huishoudgeld geld genoeg. Ik geloof dat je best een beetje beter je best zou kunnen doen. Ik denk dat ik maar eens een kookboek voor je koop. Hm, dat helpt niks. In geschreven instructies, er kan toch geen worden. Nou, ga dan naar kookles... Tot straks, schat. Ik moet er vandoor. Oh, ga voor mijn pad terug naar je moeder. Geen gek idee. Moeders hutspot met klopstuk zou er best in gaan al die maanden. Tot ziens. Te veel koks. Een hoorspel van Fiona Nicholson, vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Oh Harry, flerk! Oh en wat zal Mami gniffelen? Ik zie het al voor me. Zo, Jochie, daar ben je nou voor getrouwd. Moet je nog naar je moeder komen om een behoorlijke maaltijd te krijgen? Nou, maar moeder laat je niet in de steek, hoor. Kom maar gauw hier bij moeder, jongen. Oh. Oh, jongens, ik wou dat er een beschermheilige voor de kookkunst was. Een schutspatroon of iets dergelijks. Een, een, een heilige Sint Antonius of een Sint Christoffel of weet ik veel. Je viens, mon enfant. Huh? De... wie is daar? Wie, waar bent u? Ah, ça het valt niet altijd meer maar ze te materialiseren. Wie, wie bent u? En waar komt u vandaan? Ik heb u niet horen binnenkomen. Ah, ja. En, en wat komt u hier doen? Wat wilt u van me? Ik ben gekomen omdat u mij hebt aangeroepen. Ik? U aangeroepen? Ik heb u nog nooit van mijn leven gezien... Wie bent u, als ik vragen mag? Ik, ik ben de grote, de enige, de onvergelijkbare Escoffier. Wie zegt Escoffier? U hebt geroepen om help van de beschermd van de keuken. En hier ben ik. Hmm. Is koffie aan uw service, madame? Oh, bent u een heilige? U ziet er nou helemaal niet uit zoals ik een heilige heb voorgesteld. Alors, die Hollanders hebben ook zo'n gebrek aan imagination. <laughs> u had zeker verwacht dat ik zou verschijnen met een stralenkrans. krans. Nou, in uw geval zou een koksmuts meer op zijn plaats zijn. Oh, u maakt een kleine krapje. Ik kom u te helpen, u maakt over mijn kleine kraapje. Het lach is me anders de laatste tijd wel vergaan. S'il vous plaît, mademoiselle, calmez-vous. En ik ben geen mademoiselle, ik ben een madame. Ach, dat verwondert mij voor iemand zo jong. Ik bedoel, ik ben een madame, ik ben een getrouwde vrouw. Ah, maintenant je comprends. U bent kleine poche getrouwd en alles wat u uw man te eten geeft, is dat afschuwelijke Hollandse eten. Eh? Nee, nee, nee, nee, dat nou niet direct. Kijk, ziet u, mijn man houdt. ...van Hollands eten. Oh, mon dieu, dat is tijd verspillen. Ik zeg niets, meer. ik ga au revoir. Oh, meneer, alsjeblieft, alsjeblieft, blijft u, ah. alsjeblieft. Eén hey, nog een blikje, maar dan zal ik het u laten zien. Ik heb het hier in de keuken. Ah. Ah. Kijk, hier is het. Ah. Oh, jongens, het ziet er geloof ik niet erg smakelijk uit. Niet smakelijk, mon dieu. In de... Ja, in de naam van alle gourmets, die is, is een vloek voor het oren, voor de neus. Wat, wat moet dit voorstellen, madame? Nou, kijk... Ik ben begonnen met vistix uit de diepvries. Ja. Maar toen dat mislukt was... toen heb ik er een paar hamburgers ja. bij gedaan... ook uit de diepvries. En toen brandde dat... vistix Wat zijn vistix? Met ketchup, natuurlijk. Oh. Uw man. Uw man gaat nu scheiden. hè? Huh? Scheiden? Hoe komt u daarbij? Natuurlijk niet. We zijn nog pas een paar maanden getrouwd. Oh, doet u mij in plezier. Verwijdert u eerst dat, dat draadbare samenstel... voor wij onze tijd a voortzetten. Maar goed... Ik zal het bewaren voor de kat. Ah, ach, die arme dier. Maar, allo, het is maar een Hollandse kat, hè? Zo. weg. En nu, meneer. Wat zou u kunnen doen om mij te helpen? Een question. Waar is nu uw man? In het ziekenhuis, peut-être? Oh, oh huh? nee, om de dode dood niet. Hij is zo gezond als een vis en zit nu waarschijnlijk hutspot met klapstuk te eten bij zijn moeder, als u het precies wilt weten. Extraordinaire. Die Hollandse adoratie voor hutspot met klapstuk. <laughs> oh, oh, ik herinner ik me nog. Toen ik, toen ik chef de cuisine was in het Hotel Carlton. daar had ik gemaakt een consommé Messine, een sole toulousaine, een suprême de volaille au fond d'artichaut, een mousse de jambon moscovite en een aubergine au gratin. Oh. Dit alles gevoerd door pêche, met crème chantilly. En wat wordt mij gevraagd, madame, wat wordt mij gevraagd in alle ernst? ...of ik niet iets kan toebereiden wat zij noemde brunnenboenensoep... ...stampot van brunnenkool en een gelatine puddinkje in ...en de volgende dag, de volgende dag kakworsjes. Knak, worsjes, wat is het verschil, madame? Ik, ik heb tegen niemand gesproken voor drie weken... ...tot ze op de blote knieën om vergiffenis zijn komen smeken. Maar assé, madame, assé... Als ik u wil helpen, dan ja. moet ik in de eerste plaats inspecteren la cuisine. Oh, ja, ja, ja, ja natuurlijk. Zoals u wilt. Uh, deze kant op, monsieur. Oh. Juist. Het is een beetje primitief. En een, oh, een aantal instrumenten die ik niet ken. Wat, wat, wat is dit, per exemple, madame? Wat? wat? Is dat? Ja. Oh, dat is een blik op bijzonder ah. handig. Nou, uh, zegt u maar wat ik moet doen, monsieur. Morgen moet u het volgende inkopen. Hebt u papier en potlood? Uh, ja, dicteert u maar. voor het begin, om te bukken, een klein beetje caviar met peut-être een paar uur Eh, vano. Uh, uh, de wat? Ja, hey, van de kievit. Oh. oh, ja, ja, ja, natuurlijk. Dan een heldere soup, De, de, de schilpad, wel verstaan. Uh, een ja, een timbal de maar zal daar niet zo gek bij zijn. Mm -hmm. Voor de timbal heb u nodig enige kriften? Heeft u dat, kriften? Een liter te slag om. En daarna nee, wacht ik wacht even, niet zo vlug, niet zo vlug. Verse kreef. Twee, soeflé of parmesan. Uh, parmesan. Fres ja. kirsch. Een fres kirsch. En dan met de persoon een whisky mousseline. Uh, ja? Dat is zo voor de eerste keer niet zo gek, oh, dat zou ik wel denken, ja. ja. Madame, u moet mij nu verontschuldigen. Ik ga in meditatie om van het volgende diner een meesterwerkje te maken. Oh. Maar er zullen anders restjes genoeg overblijven. Ah. Dat Het van morgen krijgen we nooit met z'n tweeën op. Oh, sacrilège, madame. Bewaart die restanten voor uw Hollandse poes, alors. Er moet variëteit zijn. Iedere avond een ander menu. Iedere avond? Maar dan hebben we ons binnen een week overeten. Oh, monsieur. Neem me niet kwalijk. Ik bedoel er niks mee. Ik zoek er of niets achter, madame. Aan een goede maaltijd kan men zich niet overeten. Nee. Als hij maar me met zorg is samengesteld. Ja. Waar, ma petite. Oh, wat waar, monsieur. En merci beaucoup. Oeh. Nou vraag ik me toch of ik een schildpad vandaan moet halen. Uit de bierenwinkel misschien. Dag, liefje. Spijt me dat ik een beetje aan de late kant ben, maar ik moest nog even een boodschap doen. Ik heb wat voor je meegebracht. Betty? Dag, dat... schat. Wat? Goeiedag gehad? Niet te vermoeiend? Oh, dat gaat wel, maar. Uh. Wat is er aan de hand? Waarom heb je je avondjurk aan? Je ziet er fantastisch uit, zeg. Dank je. Wat is dat eigenlijk voor een jurk? Ik geloof niet dat ik die ooit van je gezien heb. Dat is een momoe. Een wat? Een momoe. Hawaiiaanse vrouwen dragen dat om hun man te verwelkomen. Oh ja, en die muziek? Straus. Romantisch en rustig, vind je niet? Ja, zeker. Maar ik dacht anders dat de Beatles meer in jouw straatje passen. Oh, vroeger, ja. Van nu af aan hou ik het op klassiek. Nou, uh, de champagne staat op het ijs en... Champagne? Uh, ja. Ach, toe eens liever, maak de fles open. Oh ja, Harry, je zei dat je iets voor me had neergebracht. Laat eens kijken, schat. Oh ja, alsjeblieft. Ik had toch beloofd een kookboek voor je te kopen? Nou, dat heb ik gedaan. Dit is het beste wat ik kon krijgen. Escoffier. Hè? Nee, het is niet waar. Wat is er zo leuk aan? Oh, oh, nee, nee, nee. nee niks eigenlijk. Het is alleen maar zo toevallig. Dank je, schat. Tjeetje, zegt dat ziet er ingewikkeld uit. Ja, dat zal wel. Het is een soort dictionnaire van een gevierd meester. Ja, misschien had ik uh, eigenlijk iets eenvoudigers voor je mee moeten brengen. Hè? Iets wat een kind kan begrijpen. Oh, je vlijt me. Oh. Ah. Nou, daar gaat hij dan. Uh. Prost. Prost, Harry. Oh, Zeg, Betty, ik heb een geweldig plan naar dit glorieuze welkom. We gaan samen eten in de stad. Ik zal de bistro bellen. Oh, dat is niet nodig, schat. Ik heb al iets klaargemaakt. Weet je het zeker, Betty? Nee, nee, nee, laten we maar liever naar de stad gaan. Zeg, wat is dat nou hier? Oh, zomaar een hapje vooraf. Kaviar met euren van oog. Eieren van wat? Van oog. Gewoon. Kiefietzeieren. Oh, ja. Mm. Weet ik goed, zeg. Want blij dat je het mm. lekker vindt. Nou, als je zoveel bent, zullen we dan aan tafel gaan voor het diner? Nou, u mevrouw. Lieve, help, wat heeft dat allemaal te betekenen? Huh? Oh, Oh, die kaarsen. Ja, romantisch, hè? Niet alleen de kaarsen, alles... Als je gedekt hebt, Wat is dat? Een u, Claire? Schilt dat weet je wel? Zullen we beginnen? De poeie is net goed op temperatuur, denk ik. Poeie Ja, hij heeft precies het goede en Bij de tembaal is hij ook uitstekend. Tembaal, verdorie. Betty, waar heb je dat allemaal vandaan? Dat moet een fortuin gekost hebben. Oh, maar schat. Je hebt toch zelf gisteravond gezegd dat ik genoeg huis uit geld krijg? Oh, je hebt gelijk. En ik dacht, ik haal vandaag maar eens lekker uit. Schilt dat goed? Verrukkelijk. Werkelijk verrukkelijk. Heel okay, mooi zo. Ja, ik heb je maar een klein beetje gegeven. Dan hou je nog genoeg ruimte over voor de volgende gangen. Wat voor volgende gangen? Uh, neem jij vast een glaasje Calvado. Dan haal ik even het volgende gerecht uit de keuken. Calvado? Wel ja, vooruit. Maar waarom niet? Alsjeblieft. En waddel meneer. Mag ik u bedienen? Betty, wil je nou alsjeblieft vertellen waar je dit allemaal vandaan hebt? Mm. Ja, het is echt niet gek, geloof ik. Mm. Niet gek. Het is, is verdomd zalig. En dank je, schat. En als jij soms denkt dat ik het ergens kan te klaar gekocht heb... Niks hoor. Zelf gemaakt. Nee, liefje. Dat weiger ik te geloven. Gisteravond wou je me nog aangebranden door elkaar gehusselde diepvrieskost voor oh, Ja, nou. En dat was gisteravond niet waar. Nou. Ik zal eens even kijken hoe het gaat met de suprême kanton. De uh, schenk jij dan vast de Mouton Rothschild in? Ik heb hem laten chambreren. Uh, ja, dat is altijd het belangrijkste van de wijn, vind ik, dat hij op de goede temperatuur dat is. Vraag ik je toch. Die, die, die, die, die kleine... Alsjeblieft, eend met sinaasappel. En natuurlijk asperges. Ja, ja, natuurlijk. En nieuwe aardappeltjes en sla. Mm. Oh, wat een verrukkelijk boek, hè. vind je ook niet? Niet ook nog. Het is een wonder. <laughs> Dank je, liefje. En dan krijg je niet soufflé op parmesan. Soufflé op parmesan? Ben je al toe in de fraise ook hier? Oh, verrukkelijk, geweldig. Ach, alsjeblieft. De Natuurlijk Natuurlijk, de skiemoeselin. De liefvrouwmeers, Harry. Natuurlijk, Harry, de liefvrouwmeers. <laughs> nou, dat was een heerlijk diner, al zeg ik het zelf. Ik zal de koffie maken, Harry. Wil jij dan de cognac inschenken? Hè? Wat je maar wil, schatje, wat je maar wil. Ah, dit, dit is niet te geloven. Ik droom, als ik mezelf nou heel hard knijp, dan word ik dadelijk wakker... ...badend in verbrande kroketten en visstiks uit de diepvries. Bonjour, mon enfant. Oh... oh. U laat me schrikken. Voor vandaag, ik heb gearrangeerd kleine menu. Ah, maar, maar eerst iets anders. Voelde uw man zich al een beetje beter vandaag? Ja, hij was wel een beetje in de bar, geloof ik. Ah. Hij was in ieder geval volkomen overrompeld, door dat hij niet. Dat is waar. Ik heb zijn reactie met veel interesse gevolgd. Oh, ik bedoel dat u stiekem naar ons hebt zitten kijken. Hé, hey. Ik heb u niet gezien. non, ik wilde mezelf niet zichtbaar maken, zelfs niet voor u. Maar mijn curiositeit was toch wel zo oh, groot dat ik... O, oh, oh, oh, oh, oh, Wat is dit, een boek over Escoffier over mij. <laughs> ja, heeft Harry gisteren voor me meegebracht om een lesje te geven. <laughs> het is een verzameling van uw recepten, hebt u het ooit eerder gezien? Menon. Uh, dat portret lijkt heel goed, nietwaar? <laughs> ja, twee druppels water. Die air van man van de wereld. Meneer Escoffier, u bent een oude geestige ijdeltuit. Gister is gister. <laughs> Kom, we moeten aan het werk. Natuurlijk, natuurlijk. Dan krijgen we hier voor de, voor de eerste gang... Ik als nagerecht een eenvoudige verbazerdek. Ik denk dat een glas bij er het beste bij zal smaken. Betty? Uh, uh, ja, schat. Ik geloof dat het tijd wordt dat jij en ik eens ernstig met elkaar praten. Praten? Nou, over, schat. Jij weet heel goed waarover. Al dat fantastische eten, al die grote wijnen. Maar, liefje, ben je dan niet blij en tevreden? Je hebt me toch zelf een duur kookboek gegeven en, en, en me gezegd dat ik maar eens moest laten zien wat ik kon? Hou me niet voor de gek, Betty. Jij weet net zo goed als ik dat je geen wijs kunt worden uit geschreven instructies. Dat heb je trouwens zelf gezegd. Een... Uh... Wacht eens even. Hoe heb jij dan dat diner van gisteren klaargemaakt? Toen had je dat boek nog helemaal niet. Verklare dat dan eens? Oh, ik geloof dat je nou toch wel erg ondankbaar bent, Harry. De hele dag sta ik me uit te slopen en een verrukkelijk diner voor je klaar te maken. En dan reageer je net als wanneer ik je hamburgers en kroketten voorzet. Je staat me teleur. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Betty, alsjeblieft. Betty, niet huilen. Ik huil niet. Ik ben alleen maar onaangenaam getroffen. Zeer onaangenaam. Ik denk dat ik maar naar bed ga. Dat is het. Betty, wacht even. even. Vrouwen. Enfin, dan drink ik de cognac na het diner wel in mijn eentje. Nog een whisky graag. En maar een dubbele. Hé, hey, hallo, Harry. Hey. Hé, ik zie jou bijna nooit meer tegenwoordig, maar ik heb erbij bij je komen zitten. Ja, natuurlijk. Wat wil je drinken? Uh, wat wil je drinken? Dan nou, geef mij maar een goede oude neut. en een goede oude uh. neut. Ik, uh, ik heb je niet meer gezien, geloof ik, uh, sinds je getrouwd bent. Hè? Je bent al weer een poosje door de Witte poosweek heen, niet? Definitief. Ai, ai, ai. Heb je nou wel huurig moeilijk Nou, laten we ze dan maar wat drinken, oude jongen. Proost. Hm? Ja, Proost. Zeg, er is toch niet echt iets mis met jou? Ik bedoel, je ziet er dan niet helemaal uit als je de gelukkigste man van de wereld bent. Je begrijpt wat ik bedoel. Oh, met mij is er niks aan de hand hoor, maar... Ja? Hallo, mijn vrouw, weet je? Oh. vindt ze nou lastig te worden? Nee, niet lastig, helemaal niet. Maar dat koken, hè? Oh, is het dat? Lieve man, waarom op ik niet Ik weet het nog goed, hè, toen toen Audrey en ik pas getrouwd waren... ...het vlees, zo taa is mijn schoenen zo... ...aardappelen, glazen, groenten, de zaal... Nee, je en begrijpt het niet, meer. Jimmy. Ja. Het is juist het tegenovergestelde. De afgelopen 14 dagen heeft ze me getrakteerd... ...op de meest fantastische schanspartijen... ...die je maar kunt indenken. Freedfeesten gewoon, met iedere avond weer andere uitgezochte wijnen. Iedere avond... Nou, wat op... zit je dan te klagen, zeg me? je je toch een van de, van de weinige gelukkigen? Toen, toen Audrey pas begon met komen. Maar dat is het hem juist. Betty kon geen ei bakken. Ze kon de eenvoudigste aardappel nog op tien verschillende manieren verplutsen. En nou komt ze opeens tevoorschijn met mijn fijnproevers maaltijden... waar Escoffier trots op geweest zou zijn als hij zijn naam eronder had mogen zetten. Zeg, heeft ze misschien een spoedcursus gevolgd of zo? Maar de ene dag op de andere? Ja, ja, ja, je begrijpt wat je bedoelt. Zeg. Mag ik ze misschien geholpen uh, door een van de buren. Ja, of zo? Dat zijn allemaal vegetariërs, wat weten die van de Franse keuken? Ja, ja. Frans zeg je, hè? Ja, zo Frans als het maar kan. ja, jongen. het schijnt niet op te kunnen. Ja, dan zeg je zoiets... Kun je dat eigenlijk wel permitteren? Ja, nou, ze krijgt een behoorlijke portie huishoudgrijp. Hij <laughs> zit te wachten tot de rekening hier binnenkomt. <laughs> ik ben er zeker van dat Betty niks op rekening koopt. nee? Zou iemand mij misschien willen vertellen waar mijn vrouw heeft leren koken? Ja, misschien houdt ze er wel een Franse minnaar af na. Nou? Oh, sorry Harry, neem me niet kwalijk, het is maar een geintje. Hey, jongens, laten we er eentje nemen, hè? Ja, ik ben er wel aan toe. Nou, dat zou eens een keer tijd worden. Waar heb je in godsnaam uitgehangen? Harry, landman, je bent zo dronk als een kanon. En gooi niet met je hoed naar de kat. Piet Poes. Poes? Oh, de Coucouvin is helemaal verpieterd en de Soufflek. Coucouvin, uh, waar heb je dat vervelende Haagse accent vandaan? je me niet denkt dat ik onder de indruk ben of zo. Als ik gerechten uit de Franse keuken klaarmaak, dan wil ik ook de namen uitspreken zoals het hoort. Ja, natuurlijk, dat heb je dan zeker van je Franse minnaar geleerd. Van mijn wat? Je hebt me heel goed gehoord. Ik denk dat jouw Franse minnaar. Harry maar... Landman, ik geloof dat je beter een beetje kunt gaan liggen voordat wat is, je dingen. Is hier? gaat. Oh, een paar brieven. Ze zijn met de ochtendpost gekomen. Het is dat. Delicatesse afdeling van de. 580 gulden! 580 gulden. Oh ja, werkelijk? Ja, werkelijk. En hier. Stikkele thuis. 934 gulden, 68 cent. Jonge, jongen. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Ik ga. Tot ziens. Oh. En ik zou nog wel voor de eerste keer crepes suzette maken vanavond. Très interessant. Die Hollanders had ze hebben gedronken. Ze zijn onmogelijk, niet Mag ik u vragen hoe lang u ons hier al staat af te luisteren? Oei, ik luister wel een kleine poosje, maar luister, er is een tragedie, de souffle... Ah, schiet op met maar wat is dat, mon enfant? En praat behoorlijk Nederlands tegen me. Heb je niet gehoord wat mijn man heeft gezegd? Hij denkt dat ik een Franse minnaar heb. <laughs> is dat niet, kleine krapje? Nee, dat is om de dode dood geen kleine krapje. En nou is het nog razend ook vanmegen al die uitgaven. Oui, ma petite coude, is nooit goedkoop geweest. Dus. Oh, monsieur Escoffier. Wij kunnen ons u helemaal niet permitteren. Wat moet ik nou? Het is hier droevig. Maar ik begrijp u. Ik zal proberen er iets op te vinden. Maar nu moet ik gaan. Adieu, mon enfant. Oh, oh monsieur. Monsieur. Oh, hij is weg. Wat moet ik nou doen? Ah, bellissima. che bella. Huh? Wie is dat? Buonasera, signora. Ik, ik is hemelsnaam. Wie bent u? Je bedoelt niet te weten? <laughs> ik ben Romano. Wie ben ik? Oh, nee. Het is toch echt wat te veel voor één avond. Geen zorgen. Ik heb geluisterd naar die Crétero, die Escoffier. hij oh, niets begrijpen van signora's. Maar ik, ik begrijp een signora's maar al te goed. Nou, dat zou ik wel eens willen zien. Neem me toch hoop ik niet kwalijk dat ik u niet zomaar op uw woord geloof. Domani, ik help u met een heel speciale menu. En niet per van het eten Franse. Oh, bonne notte, signora. Ik dorp u Oh, als dit maar geen wensdroom is. Knijp me. O oh, trieste. Ik niet langer senora's ken knijpen. Maar die herinnering... caramia. Oh, oh, jij lelijke. Adomani. Que bellissima. <laughs> Hallo, Marie. Hoe gaat het, jongen? Ben je nog steeds in digestie van die heerlijke Franse sausen? Afgelopen. Er komt geen Franse saus meer op tafel tegenwoordig. Het is nog allemaal pasta wat de klok slaat. Ravioli, spaghetti alla vongole, lasagne, verde. Kijk eens aardig. aan, kijk eens aan op de Italiaanse toer. Ja, zegt dat wel. <laughs> Pollo cacciatore en zo. En overal die lange sliert erbij. Ik ben nog steeds niet achter hoe je die eigenlijk moet eten. En Waar ik ook nog steeds niet achter ben. Waar haalt Betty die recepten vandaan? Altijd als ik aan haar vraag, dan zegt ze dat ze geïnspireerd is geïnspireerd. Ja, dat is gek, ja. ja. Zijn er misschien Italiaanse restaurants bij jullie in de buurt? Ik bedoel, de van die, met die gepomadeerde oberst, die zo quasi-sexy met de schotels door het pand schuiven. De vrouwen vallen er nog alles op. Je kan me niet voorstellen hoor, maar goed. Die... Nee, ik ook niet. Er is in ieder geval niks voor Betty. Die houdt niet van dat type. Met jij veel. Ha, niks is zo veranderd als een vrouw. Want ik me nog levert dat Aubrey. Nee, eh... nee, nee, nee. Dat is Betty veel te hollandsmuchtig voor. Ja, ja, dat heb ik meer gehoord. <laughs> Neem er eentje, Pamari. Wat wil jij hebben, jongen. Sindsdavond misschien. voor een grappa. Alsjeblieft, alsjeblieft, signor. Kunnen we nou niet één enkele avondmaaltijd klaarmaken ...zonder spaghetti of tagliatelle? Waarom zeker u dat? La farina is de die kracht van die leven. Ja, je wordt er anders niet alleen sterk, maar ook dik van. Oh, neemt u me niet meen, kwalijk, signor. Ik ben zo terug. Is, is er goed, is er goed. Oh! Op oh ben jij, het Audrey? Dag, dag lieve Betty. wat geweldig om jou weer eens te zien. Ik kwam toevallig hier in deze buurt, dus ik dacht, kom, ik wip eens even aan. Ja. Ja, natuurlijk. Um, kom niet even binnen? Ja, graag. Hoe is het eh uh, hoe is het met Jimmy? Oh, wel goed, geloof ik. Hij drinkt toch al als een borreltje? samen met Harry in de een of andere kroeg. Oh ja? Ja. En toen dacht ik, Betty, wij moesten elkaar toch ook eens wat meer opzoeken. Oh, ja, maar ik ja, heb. Ik bedoel. je getrouwd bent, hebben we elkaar helemaal niet meer gezien. Ik heb nog niet eens gehoord hoe jullie huwelijksreis eigenlijk geweest is. Oh, geweldig, geweldig. Bemoei je met je eigen zaken. Met Betty? Ik ben helemaal niet nieuwsgierig. Oh, Sele, oh, sorry. Ik, ik Ik had het helemaal niet tegen jou. Oh, ik ben niet geweldig. Ik ben niet in de school. wil je er alsjeblieft niet mee bemoeien? Nou. Ik ben geloof ik niet erg welkom. Wat oh, ga maar Alsjeblieft, Audrey, alsjeblieft. Het spijt me. <laughs> ik, ik ben tegenwoordig zo nerveus. Ik betrap me naar de zon dan omdat ik in mezelf loop te praten. <laughs> kom, kom. Ik zal een kopje koffie voor je inschenken. Melk en suiker? Nee, nee, nee. Dank je. Dan moet ik een klein beetje op de lijn letten. Dank voor de lijn. Oh, jij... Uh, nou, uh, bij mij komt er niet zoveel van terecht met al dat Italiaanse eten. Oh, ik ben gek op Italiaanse eten. Ja. En uh, op Italiaanse mannen. Oh, <laughs> hey, oh. Zeg, Betty, nu we het toch over eten hebben. Jimmy heeft me verteld hoe voortreffelijk jij kan koken. Hoe weet hij dat? Nou, uh, Harry heeft tegen Jimmy zitten opscheppen dat jij oh, de ene... Oh, op... zit dat zo? Ja, en ik brand van nieuwsgierigheid om te horen waar je dat zo vlug geleerd hebt. Oh, ik wou dat ik het je zeggen kon, Audrey... Laten we het er maar op houden dat ik soms wel eens uh, geïnspireerd ben. He, ge geïnspireerd? Ja, precies, ja. En als je me nou niet kwalijk neemt, dan moet ik weer verder met het eten. Uh, uh, laten we voor volgende week maar eens afspreken met, uh, voor een kopje koffie. Zo goed? Ja, ja. Graag, lieve Ben. Nou, uh, uh, tot ziens, Jan. Hè? Ja, tot ziens, tot ziens. Zo. Heb je nou je zin? Het is allemaal jouw schuld dat straks de hele buurt weet... ...dat die lieve Betty de vrouw van die arme Harry Landman in zichzelf loopt te praten. Oh, als je al niet een geest was, dan zou ik er nou graag een van je maken. U ziet er erke boos erkeboos. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Nou, dan ik oh. denk ik liever helpen die andere signora. Je houdt tenminste van spaghetti, nietwaar? En van Italiaanse mannen. Oh. Hoe zou je haar kunnen helpen? Ze kan je niet eens zingen, ze kan je niet eens horen. Oh, maak maar niet ongerust. Dat maak ik wel in orde. Als ik me maar goed concentreer, dan kan zij mij zien en ze kan mij horen. Tot ziens, signora, Arrivederci. Ja. Uh, Dank je, Romano. Dank je voor alles. Ah, het toch, Ze is charmant. Que belle. Bellissima. E roto man. Hallo. Merci. Wie is daar? Oh, ik schrijf u vanuit hem aan de lijn. Ik liep je voor. Ik helf even <laughs> <laughs> <laughs> <hums> ze Maar ze zegt dat Betty niet helemaal... Uh, ik, ik bedoel eigenlijk dat uh, Betty nogal nerveus was, hè. Om het zo maar te zeggen. En wanneer hebben ze elkaar dan gezien? Betty heeft er niks van verteld. Uh, nou, dat was een dag of tien geleden. Weet je hoe zo gek is, hè? Sinds die tijd maakt mijn goede ouwe Audrey niks anders Italiaanse gerechten. Ze kon altijd zeer behoorlijk koken. Maar ja, Hollandse poppen heb je wel nooit iets over de grenzen. Maar nou krijg ik niks anders dan ravioli en pizza's. Oh, ja. Ja. En als ik dan aan de vraag waar hij die recepten vandaan heeft, dan lacht ze een beetje vaagjes. En dan zegt ze iets van dat ze geïnspireerd was. Hm. Ja, ja. Audrey ook al. Zeg, het begint zo langzamerhand op een samenswering te lijken. Ja. Sinds ik je voor het laatst gezien heb, heb ik de meest krankzinnige Chinese schoorlog moeten nuttigen. Een paar dagen geleden nog heeft Betty me gedwongen mijn schoenen uit te trekken... en een kleermaker zit op de grond dingen uit een kommetje soep te vissen met twee stokjes. Dat is vraag ik je. Wat? Tja. Ik ontving ze me in een doorzichtige, genoemde kimono. Ze deed een soort sexy dans en kwam toen binnen met brandende kebab en een zwaard gereden. Ja, dat lieg je toch zeker. Dat is maar waar. Ik vertel je dus uit waarheid, waar, jongen. Het is niet te moet er niet aan denken wat me vanavond weer te wachten staat, uh, Landman, kom even mee naar mijn kantoor, wil je? Ja, ik moet even met je praten over dat contract met de ALB. Wolfsman is, geloof ik, bereid op onze voorwaarden in te gaan. Dat zou geweldig zijn, meneer Dweckel. Ja, maar er zijn moeilijkheden met het project Leroux. Dat komt nou net ongelukkig uit, hè? Ik zal morgen naar Parijs moeten om de zaken weer recht te zetten. En de kwestie is dat ik de heer Wolsman heb uitgenodigd voor het diner morgenavond. Nou, zal jij de honneurs moeten waarnemen. Graag, meneer. Ik heb een tafel gereserveerd in de Savoy. Op geld hoef je niet te kijken, hè. Braat hem in de boter, hè. Leg hem in de watten. Ik zou hem ook kunnen meenemen naar mijn huis. Mijn vrouw is een buitengewoon goede kokkin. Ja, ja, ja, dat, dat, ik weet het niet, zegt u. De... Ja, Wolsman is nogal bereisd, hè. En hij is het beste van het beste gewend. Maar het is trouwens een lastige oude heer, hoor. Ik geloof zeker dat we hem tevreden kunnen stellen, meneer Twekkel. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn vrouw de basis kan leggen voor een vruchtbaar zakengesprek. Nou oh ja, ja, als jij daar zo zeker van bent. Nou, oh, vooruit dan mijn landman. Ik wens je veel sterkte. En denk erom, we moeten dat contract hebben. Oh, kom binnen, Audrey. Ik ben meteen naar je telefoontje in een taxi gesprongen. Wat is er aan de hand? Harry heeft voor vanavond een of andere heel belangrijke zakenrelatie uitgenodigd voor een diner. Een meneer Wolfsman. En, en? Wat is nou de moeilijkheid? Het kan promotie betekenen voor Harry als hij het er goed afbrengt. Ik moet een diner klaarmaken en daarna moet Harry zaken met hem bespreken. Wat, wat moet ik nou? Oh, Mijn liefje, iedereen weet dat je voortreffelijk kookt. Daar maak je je dan druk over. Hoe is het met Romano, Audrey? Hm? Uh, Romano? Hm. -hmm. Hij is bij mij weggegaan om jou te helpen. Oh ja, dat is interessant. Maar kan jij niet voor me oproepen, Audrey? Oh, ik denk het niet, liefje. Ik heb hem helaas gezegd dat hij beter kon opkassen. Oh. Hij werd zo vermoeiend. Verdorie. mijn liefje, Jimmy zegt dat je alles kan koken. Nou, vergeet het maar. Als je het precies wilt weten, ik heb al maanden en maanden iedereen voor de gek gehouden. Liefje, het is niet waar. Oh, Manu, was maar één van de vele, van de... van de heel vele. Oh, Betty, wat een verrukkelijke bedriegerij. Ja, maar ik zit ermee. En nou heb ik dringend hulp nodig. Al mijn inspiraties zijn er vandoor. Ik heb net gisteren Ali de Turk de bons gegeven en ik weet niet wie de volgende zal zijn. Misschien is dat een Eskimo of een Zulu, hoor. Oh, zijn dat geen cannibalen. Kun je nog eens last mee krijgen, liefje? Dan krijgen je gasten niet de hoofdschotel, maar ze zijn de hoofdschotel. Oh, oh ik ben ten einde raad en jij staat grapjes te maken. Hm, heb je geen recepten van alles wat je ooit eens gemaakt hebt? Nee, ik heb nooit tijd gehad om iets op te schrijven. Ah, oh, de slavendrijvers. Ah, nu begrijp ik plotseling waarom je laat zo gek aanstelde, Betty. Hm? Natuurlijk was Romano erbij bij ons gesprek. Ja, die kon hem niet zien of horen. Precies. Ik weet het. Laten we ze allemaal oproepen. Ja. Uh, en als ze dan niet komen? Ah, natuurlijk komen ze voor zo'n speciale gelegenheid. Uh, la, laat mij het maar eens proberen. Romano. Lieve, lieve Romano. Hm, nou, wie zit nog steeds te boederen? Romano. Laat mij het eens proberen. Romano. Romano, alsjeblieft, Romano. Kom me nog één keertje helpen. Romano, ik heb je nodig. Ik kan niet zonder je. Oh, oh jongens, het helpt niet, geloof ik. Laat ik mijn eerste inspiratie eens proberen. Monsieur Escoffier, s'il vous plaît écoutez moi. Nou, die schijnt ook al niet erg te ecouteren. Macht. Hm. wacht. Meneer Lichipo, hoort u mij? Oh. Ali. Ali ben Ali. Nee. Nee. We kunnen er net zo goed mee ophouden, liefje. Het lukt niet. Heer Bitte, bitte, heer Ja, Als is, Betty, to oh!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 ik. Ik ben u allemaal heel dankbaar dat u gekomen bent, maar. Zou u misschien op uw beurt willen spreken? Ja, goed, dan ik eerstens, ja. Ik moet ja altijd eerstens. Het is nu. Ja, man... Ik ben de eener. Ik ben de unovertrof escortier, hè. Ja, jullie u misschien best. Maar me. dat is daar ja. strak van te worden. Oh, zo zou ik het wel kunnen ja. noemen. Heren, mag ik u misschien even uitleggen waarom ik u heb geroepen? Dank u. Het is van het grootste belang dat ik vanavond een rijke, gevarieerde, verrukkelijke maaltijd klaarmaak. Zou u mij alstublieft suggesties aan de hand kunnen doen? Maar, maar, maar, maar één voor één, alstublieft. Zodat mevrouw de klerk en ik aantekeningen kunnen maken. Monsieur Escoffier. Madame. Zou u zo vriendelijk willen zijn te beginnen? Enchanté, madame. Pour commencer. Un peu de frivoliteit Moscovite. Moscovite, Prachtig? Heb je dat al? Ja, ja, ja, ja, het klinkt verrukkelijk. Um, en dan, madame Bisque, die Crivis... Bisque, wat? Ja ja, ja, ja, ja, nu Romano. Hallo. Romano? Dicteer maar aan mevrouw de Klerk. Nee, no, nee, no, nee, no, nee. No. Ik doe niets meer aan uh, mevrouw de Klerk. Uh, kom op, Romano, vooruit. Of moet ik je vrienden eerst eens vertellen wat jij allemaal. Je weet wel. Madre mia, zou jij dat te doen? Ja, ja zeker zou ik dat doen. Dan kan je Odooi nog niet. Weten jullie jongens wat onze vriend Romano tijdens de vast heeft uitgespookt met dat dienstertje uit het Italiaanse huis? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik zou jou nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Fatto di mancho alla Zo, so, hmm. mag ik het horen, Romano? Oh, oh, dankje, dankje. <laughs> ja. En u, meneer Schifanov? Een oh, grote bedwel, meneer ruski sakuski ruski Ja, hey, Moussaka, agapimo. Uh, ja, ja, ja. Zalm in saus. Jelly blendies, hè? Uh, ja, samen met jelly blendies, hè? Paprika gulla magia. Dank je. Dan uh, de pompee eet de het beste pompee eet met, met oelash. En dan persmelbe veredelt met Eh, uh, Persmelbe en kaspacho. Uh, spluiten van bonen. En dan bonen. de bananen. Flambee, uh, de, de bananen. Ja, ja, kan je dan de regel? Ja, nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oh. oh, sorry, sorry, heren. Nee, ga maar door. Ga maar door, hoor. Mm -hmm. uh, ja, kunnen we niet beter ophouden, Audrey? Ik geloof dat we zo wel genoeg ja, hebben. Ik vind het best. Ja, ja, ja. Oh, uh, meneer Meijburg. Ja, ja. Heeft u nog wat? Ja, lekker, man. Zuid-Afrikaanse mongo's, in... ik... Zuid mongo's. met vergeet niet soos-bernaise. Zuid-Afrikaanse mongo's met soos-bernaise. Nou, dat is het wel. Uh, ik dank jullie recht hartelijk, mijn vrienden. Ik moet zeggen hoe ik ben beroerd. Oh, beroerd accent heb je daar, liefje. Oh, Oh, oh neem me niet kwalijk. Uh, allemaal bedankt. Het heeft me echt goed gedaan dat jullie met de hulp zijn gekomen. Tot ziens, lieve geesten. En nog heel veel dank. Zo zie je maar weer Betty hoe belangrijk het is de juiste vrienden te hebben. <laughs> ja. Daar heb je wel gelijk in Nou Laten we eerst maar een borreltje drinken Voor we aan het werk gaan Wat wil je hebben? Tequila? Oezo? Wodka? Oh, geef me gewoon een uh, recht op en neer <laughs> Dat doe ik nog eens origineel Vooruit dan recht op en neer Oh, Becky. Kijk, kijk nou eens hoe laat het is. Ik moet er als een haas vandoor. Wat zeg oh, Heb ik je dat niet gezegd? Ik krijg vanavond acht man te eten. En ik moet het hele menu nog samenstellen. Oh. Oh, ik denk dat ik maar gewoon een uh, biefstuk met frietjes en appelmoes geven en een uh, vanillepuntje toe. Maar ik moet alle boodschappen oh, nog Oh, maar je kan me nou niet in de steek laten. Je moet me helpen. Spijt me, maar het gaat niet. Hier, hier kijk, kijk. Ik heb alles voor je opgeschreven. Zie, oh... Hé, als, als ik het zo zie, zijn het allemaal nogal vreemde combinaties. Oh, er zit vast wel iets lekkers bij. Oh, oh, oh, eh, ik, ik vond het een geweldige belevenis. En eh, zeg die, die cassata met Kelly. Eh, ja, die wil ik zelf ook graag eens proberen. Dag. Tot ziens, Audrey. En nog wel bedankt. Oh. Nou. Nou, eens vlug kijken dan maar wat we allemaal hebben: zalm met sherry brandy. Hey. Ossobuko met kaviaar? Dat is gek. En hier bij in caspacho soep. Nee, dat, dat moet een vergissing zijn. Kreeft met appelstroop. Ha, een afschuwelijke vergissing. Oh, oh, daar zit er ook maar niks bij wat er maar een beetje zinnig uitziet. En het is al kwart over drie. O, ik zou eigenlijk een gewone Hollandse pot moeten kunnen klaarmaken zoals Audrey. Als ik maar wist hoe. maar, maar ik weet niet hoe. En waarom heb je mij dan niet geroepen? Er waren er ook veel te veel. Veel te veel koks. Wat? Ja, te veel koks bederven het eten, weet je. Nou, aan het werk, vrouwtje. We hebben niet veel tijd. Maar hier is een boodschappenlijstje En komen gewoon terug. Zo, de soep is al klaar. Nu zie je eens hoe eenvoudig het is, zo'n vermicelli-soepje. En nou de aardappeltjes opzetten met dat zout en ja. de groenten. Bijna zonder mate... En dan niet zo papgaat. Oh, het is zo vriendelijk van u om me te helpen, mevrouw. En dan een gewoon puddingje toe. Wat zou je zeggen van. Een gelatine puddingje. Uh, oh nee, geen gelatine puddingje. Iets veel lekkers. En dan zo lekker ouderwets lange vingers met bessensap. Oh. Nou, en dan de kapslapjes nog. Ja, ik weet werkelijk niet hoe ik u moet bedanken, mevrouw. Ik was de wanhoop nabij. Zonder uw hulp was het me nooit gelukt iets behoorlijks klaar te maken. Ja. Als mijn gast nou maar houdt van een Hollandse pot. Nou, natuurlijk, liefje. Natuurlijk, wie niet? Nou, zo komt het verder wel in orde, denk ik. En dan ga ik maar weer. Tot ziens. Oh, alsjeblieft voor u vertrekt. Wilt u me nou echt niet zeggen wie u bent? Oh jee. Ze is al weg. Goedenavond meneer Wolfsman, komt u binnen. Dank u. Wil ik uw jas even aannemen? Ah. Ik hoop niet dat die trekker u gedwongen heeft mij uit te nodigen voor een diner. Daar zie ik hem best voor uit. Net iets voor aan. Nee hey, natuurlijk niet meneer. Ik heb het zelf voorgesteld en ik ben erg blij dat u onze gast wilt zijn. Gaat u binnen. Dank u. Zo, gaat u zitten. Ah. Wat kan ik voor u inschenken? Geef mij maar een jongen met veel tolk. Graag. Oh, als Laten we drinken op het succes van onze onderneming. Niet zo voorbij, jongeman. We hebben nog heel wat te bespreken... ...voor ik de opdracht definitief aan jullie geef. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ja, ja, natuurlijk. Het spijt me. Ik zou bijvoorbeeld in de eerste plaats wel eens Hi. willen weten... Goedenavond, meneer Bolsman. Oh. Dit is mijn vrouw, meneer Bolsman. Hoe maakt u het? Heel vriendelijk van u mij te vragen voor het diner. Zo kort van tevoren. Oh, het is helemaal geen moeite. We ontvangen graag gasten. Wil jij ook wat drinken, Betty? Nee, nee, nee, nee, dank je. Ik moet nog even naar de keuken. Oh, neem dan wat mee, Sherretje. Oh, waarom niet? Je hebt toch nog zaken te bespreken met meneer Wolfsman. Je ziet me straks alweer verschijnen. dat oh, aardig vrouwtje. Tussen hm. twee hakjes, uh, ik hoop dat die Twekkel u gewaarschuwd heeft. Gewaarschuwd voor wat, meneer? Waarschuwd weer. Ik mag geen copieuse maaltijden meer hebben. Geen sausen, niet te vet, niet te zout. Of, uh, u kent dat wel. De dokter heeft me min of meer een voordeel tot een gewone Hollandse pot. Oh, hemel. <kijkt> uh, neemt u me niet kwalijk, meneer Wolfsman. Ik moet even naar de keuken om te kijken wat mijn vrouw er allemaal aan het klaarmaken is. Oh, zee jongenman. Stoor nooit een vrouw in de culinaire inspiraties. Dat is een gouden regel in, natuurlijk. Uh, werkelijk? Nou, uh, laat ik u dan nog maar eens inschenken. Ja, uh, u. Oh, dank u. Oh, en als we dat tot zaken kunnen overgaan, ik vind bijvoorbeeld dat. Uh... Dat was een voortreffelijke maaltijd, mevrouw. Mijn complimenten. Ja, betty, het heeft me werkelijk heerlijk gesmaakt. Dank u, meneer Wilsman. Ah, gaat toch maar niets boven de Hollandse keuken. Die farbisaddisch op die waschaladig. <laughs> en die kalfslapjes, ja, ja. ja. U bent een gelukkig wens, meneer Landman. Oh, dat besef <laughs> ik ook wel, meneer. Oh, tussentijds laat ik niet vergeten trekker te zeggen dat u zeker promotie verdient. Ah! Oh. Meneer Wolfsman. Geweldig, schat. En het contract, meneer? Na de lange vingers werd bestensap, wist ik het zeker. Twekkel kan de opdracht krijgen. Oh, ik, ik weet niet hoe ik u moet bedanken. Oh, u hoeft mij helemaal niet te bedanken. Dit diner heeft het hem gedaan. Oh, ik heb in geen jaren zo lekker gegeten. Nou, en geen spoor van indigestie of maagbeen. Dat moeten we vieren. Waar is de champagne, Betty? rotje, waar hebt u leren koken? Weet u dat ze nog nooit één les gehad heeft in haar hele leven niet? Dat zou ik nog niet bepaald willen zeggen. Bijzonder. Heel bijzonder. Oh. Mevrouw Lotgering-Hellebrand zelf had het niet beter gekund. Ah, oh, natuurlijk. Mevrouw Lotgering-Hellebrand, die was het? Ja, laten we klinken. Op mevrouw Lotgering-Hellebrand. Op mevrouw Lotgering-Hellebrand. Dank jullie wel. Heel vriendelijk van jullie. Dank u mevrouw Lotgering Dank u Teveel Cox was een hoerspel van Fiona Nicholson in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Harry Landman, Paul van der Lek. Betty Landman, Corrie van der Linden. Jimmy de Klerk, Jan Borkus. Audrey de Klerk, Faisi Arone. Escoffier, Paul Deen. Romano, Herbert Joeks. De heer Tweckel, Bob Verstraeten. De heer Wolfsman, Willy Ruys. Bijzondere medewerking verleende mevrouw Lotgering Hillebrand. Die regie had Dick van Putten.